De scholen, de scholen zelf... die hebben natuurlijk gewoon wel drukke programma's. Maar de, de BSO's... zitten er dus wel bij. Je hebt de... kinderenopvang, dus de echte kinderdagverblijven. Ja. En dan de BSO's waar kinderen naartoe gaan... vanaf vier jaar... dus na schooltijd, dat ze hun ouders aan het werk zijn. Ja. En die zitten dus wel heel vaak... ook gewoon ook in, de school, in de scholen zelf. Ja. Dus zo worden ook een heleboel... basisschoolkinderen wel bereikt. Ja. ja. ja hele leuke initiatieven. En... en...